Voor de vormgeving. Beleefd aanbevelend. Ja, meneer Bergengel, Ik heb een sympathiek uh, wat, zegt u? Een sympathiek stemgeluid, ach toch. U bent ervan overtuigd dat daar een wat bij past? Een betoverend, mooie, intelligente, lieve, jonge vrouw. Nou, nou, nou, doe maar al wat op, hè. Maar kan ik verder nog iets voor u betekenen dan, meneer Bergengel? Ja, meneer Biels zoekt een chef-inkoper, ja? ja, ja, ja, ja, dus ik begrijp dat hij met u een lot uit de loterij zal trekken. Wat? Hoe hij is, meneer Biels. Oh, u wilt komen solliciteren en dan weet u graag van tevoren hoe hij is. Ja, ja, u wilt de mensen graag zo psychologisch mogelijk benaderen, ja, dat heb ik gemerkt. Zeg maar, dan hebt u natuurlijk vooral belangstelling voor meneer Biels' zwakke punten, hè. Ja, voel ik dat zo aan, niet. Nou. Noteert u dan maar even. Meneer Piels is een klein, onaanzienlijk, kaal mannetje. Heeft u dat? Dat als de dood is voor een grote bek. Hij heeft altijd meteen een enorme eerbied voor mensen die hem onmiddellijk in de reden vallen en hem, hem vooral ook tutoyeren. Dat heeft u ook. Nou, laat eens kijken. Oh ja. Op zijn bureau gaan zitten en hem met de wijsvinger in de maag prikken. Ja, daar kieuw je hem mee. Nee, dat was het wel, geloof ik. Ja, daar hebben we u een schatbare dienst mee bewezen, hè, meneer Bergmergo. Ja, en veel succes ervan bij uw sollicitatiegesprek, zeg. Dag, meneer Erfbenel. Een gebroken vinger hou je er altijd over, schat. Toch fijn dat je in dit bedrijf altijd zo nadrukkelijk wordt ingeschakeld in het personeelsbeleid. Leven inspraak hoor. Ja, ja. Is hij er al? Ik hoop van niet. Nee, goed zo. Goedemorgen. Morgen, meneer Bult. Morgen, morgen. Nee, hè? Hij, hij, hij is er toch nog niet, hè? Goed zo, goed zo. Goed werk. Dan kunnen we wel lachen, hè? Maar niks laten merken, hoor. Of, of, of is hij er al? Niet. Hé? Paul. Nee, hè? Nee, dat kunnen we lol hebben, hè? <laughs> Als we het maar niet laten merken, want dan krijgt hij het door, natuurlijk, hè? Dus vooral gewoon doen, hè? Jij, jij ook, op je neusbloed, hè? Laat hem maar darren. Ja, wat is er dan met hem? We-we-weet je dat er niet? Van Paul? Ik heb gegild, zeg. <rit> Met die vrouwtjes. Hè? Oh, oh, oh. Hoe kan een mens zo stom weten niet? Dat weet je toch, met die vrouwtjes. Wat weet je toch met die vrouwtjes? Nou, dat hoef ik jou toch niet te vertellen, je kent ze toch, hè? <laughs> oh, betrekkelijk. Nou, ik wel hoor. Ik geniet ervan van dat typisch vrouwelijke van zijn. Dat grillige, dat onredelijke. Dat onverstandelijke, dat niet logisch kunnen denken. <lacht> Die mooie kip zonder kop, kleskous, hè, weet je wel. Vind je niet, vind je niet. Oh, nee. Nou, ik wel hoor, ik vind dat verrukkelijk zeg, ik geniet ervan. Mooi, maar dom, zeg maar, ja. Alles van buiten, niks van binnen. <lacht> ik lust naar dat pap van, hoor. Ik vind dat eerlijk, ik ga dat altijd zitten voeren. Die pap? Nee, die vrouwtjes! Ja, die ga ik zitten voeren altijd, hè? Uit hun tentwokken. Doen alsof ik ze serieus neem, dus, hè? Serieus op dat wartaaltje ingaan. Ernstig gaan zitten knikken. En dan met een stalen kop een, gem een gemeen vraagje zitten stellen, hè? Een stalen kop, hè? Van dit gemaakt. Kijk eens even, mijn stalen kop. Nou, wat zie je? Een roestig oor. Waarom? Een uh, flinke zandstraalbeurt zou je stalen kop geen kwaad doen. Eh, ja, maar ja, dat bedoel ik nou, hè? Wat jij dan nou zegt, zo'n geestig weerwoordje, daar zal een vrouw nooit opkomen. Oh, dankje. Uh, maar het is toch zo. Noem mij een vrouw die zo'n opmerking maken kan, hè? Nee, sterker nog, noem mij een vrouw die je begrijpt, die je hem kan waarderen, zoals wij. Nou hier, scherpzinnige waarnemers, ja. Haha, <laughs> waar had ik het over? Over Kom? Pol. Ja, ik had het over Pol, ja, met de vrouwtjes, ja. <laughs> met zijn tieneke. Hoe hij daar even de boot in ging, Pol. Wat was dat dan? Nou ja, kijk eens, kijk eens. Hij heeft het aan zichzelf te danken. Hij heeft haar dat zelf aangepraat. Ach. Ja, dat is de fout van al die kerels, hè. Die praten dat die vrouwtjes met hun linkse hersen zelf... aan. wat? ...dat Mina gedoe. Ja? Tuurlijk. Hey! Ik dacht dat dat nou juist een typisch zelfstandige vrouwenbeweging was. Huh? Van dames die zich nou juist niks meer door de heren willen laten aanpraten. Ik ben ik zeg. Vrouwen zelfstandig, dat bestaat toch niet? Kunnen ze toch niet? Sinds wanneer? Waar zouden ze het vandaan moeten halen? Uit hun hier? <lacht> nou, Wat hebben ze hier zitten in die fraaie kopjes? Nou, ik zal het dan maar zeggen. Hè. Gezellige roddeltjes, boeien. je Huishoudelijke probleempjes omtrent voorwas, hoofdwas, en zelfreizende wasmiddelen? Hoe bestrijd ik luis in juniperus, Jolianta? En als ze dat dan uit kunnen spreken, dan zijn ze voor hun, doel nog geniaal. Nee, op overdrijving. Ja. Precies. Nou, en de rest van de revolutie wordt ze... ...met de paplepel ingegoten door meneer thuis, hè? Paul zelf, dat is er ook zo eentje... Hè? ...die zit maar op dat simpele foutje in te praten. Je moet het niet van benemen, Tine. Je moet, het, je, moet je door mij niet als tweede rangs burger laten behandelen. Zee? Precies. En dan stellen de heren een paar politieke eisen... Op voor die stakkers en gehoorzaam als er zijn beleggers en demonstratieve vergaderingen in de het zeg. Oh ja, dat was gisteravond, hè? Ben je er geweest? Ik ja, zeker en genoten hoor. Doe niet trouwens ook, dat begrijp je. Ah, uh, was mevrouw Bielser ook? Ja, wat dacht je? Ja. <laughs> Daar had ik Paul weer even tuk mee zeg, die moest zo nodig bij mij thuis de grote linkse zendeling komen spelen. Het was hem weer niet genoeg dat hij zijn eigen weerloze vrouwtje dat gedoe in getrapt had. Die moest Doemi ook even bekeren, Paul, ja. Met dat quasi-intellectuele kopje van hem, hè, je kent Paul, hè. Die het daar even probeert op te nemen tegen Doemi, zeg. Die hem qua intellect in de zak steekt. Waar Doem en dan blijft er nog ruimte over voor een vent als ik, zeg! Is het waar, of is het niet waar? Het is waar. Precies, nou, daar haalde meneer dan even bakzeil hoor, hè. U komt toch ook op de demonstratieve vergadering, mevrouw Biels? Pol dus, hè, met dat rechtvaardige koppie. Of mag ze misschien niet, meneer Biels? Pol nog steeds, hè, met dat goud eerlijke stemmetje van hem, je hoort het hem zeggen. Ja. En wat zei u? U? <laughs> de wind van voren, wat dacht je? Dan leg ik het er juist duimen dik bovenop en jagen om het hoor. Dan zegt: Gebeurt niet, Paul. Kom niet van in, man. Als jij met je mannelijke staart tussen je benen en de vrouwtjes dus de passie in wil breken, ga je gang. Als je van dat ereloze doel je eigen vrouw wil misbruiken, die jouw eigendom dus, soit, je kunt ermee doen wat je zit. Ja, maar Paul, ben ik de baas in huis, mijn waarde. Het gezin volgt bij de wet. En het gebeurt niet, ze gaat niet. <lacht> ja, wat heerlijk zeg, wat zal Koen gelachen hebben, hè? En uw vrouw, wat zei die dan? <lacht> Doe me. <niet. lacht> die zegt dan niks natuurlijk, hè. Die glimlacht maar eens wijs, hele wijze vrouw. waar <lacht> had ik het eigenlijk over? Over hoe je koen tuk had. Oh ja, gisteravond dus hè, bij de demonstratieve vergadering van de dames. Buik je me niet. Ja, ja. Ja, ja, ja. De Dolzamina. Zeg je het even voor. Wij zitten daar dus, hè? Ik en Doe -me. Hè? Daarom? En je had het me verboden. Hè? Huh? Nee, daar eh, wacht, wacht, wacht Ik bedoel, hoe is het nou ook weer gegaan? Ja, ik weet het, ik had ik had gezegd, nee, toch niet, nee, wacht eens, zij, ik hoop niet, wacht en zij, ze, ze, heeft het me weer geleverd, de meid, de dievel, hoe vind je het? De... Nou, ik vind het geweldig, ik Ja, denk. ja, onzin, ja, met vrouwelijke listen en laaghandels kennen ze niet, en wij, grote lunnels die we zijn, hè. we trappen er weer in hoor, baba. Nou ja, baba, ik leer het nooit, hè. een vergadering? Oh ja, dat je helpen. Verrukkelijk, verrukkelijk, ik heb genoten. Paul straks vragen, hè? Als Paul straks komt, dan kunnen we lachen. Over mij vragen. Wat ik gedaan heb daar, hè? Niet laten merken dat je het weet, dus. Nee, ik weet het niet. Dan Nou, magistraal, hoor. In alle bescheidenheid, magistraal. Het hele recept, is, hè? Je kent het. Ik niet? Praten, praten, laten eerst. Die wijfjes, praten, laten. Als je het praten noemen mag, hè? Het hangt als droog zand aan elkaar, dat is wat, hè? Maar laat ze maar kakelen, hè? Laat ze zich maar vast praten. Heerlijk genieten geblazen, hoewel, je zit wel je ogen uit je kop te schamen, hoor. Voor die kerels dus, hè. Voor wat die die arme vrouwtjes hebben ingeblazen. De leuzen, de kreten, gelijk werk, gelijk loon. En er moet meer kressies komen. Meer wat? Kressies, meer kressies. Dat is een kreet, zeg. Als de dametjes dan voor de zoveelste keer met hun verwarde betoog in de knoop zijn geraakt, dan staat er maar weer eens een op en die roept... ...en dan moet er u weer crisis komen. Applaus. Ja, ja. En toen kwam jij dus? Ja, ja, ja. Waarachter, ja, waarachter. Ja. Toen kon ik even zeggen. Je moet toch maar durven, hè. Oh, geweldig, zeg. En wat heb je gezegd? Ik, ik zeg mijn zeer... ...vereerde dames. Als het gepermitteerd is omdat er in dit keur van charmant vrouwelijk gebabbel een domme mannelijke bruut zijn, uh, hoe heet hij, zijn stem laat horen. Waar stil het? Want dat voelen ze, hè, in alle verkniptheid, nog altijd feilloos arm horen: dat daar een vent staat die iets te zeggen heeft. De Beatles, wat wil je? Ja, maar wat heb je nou gezegd? Alles. Alles. Een paar duidelijke dingen over de plaats van de vrouw in maatschappij, voor je? gekruid met hier en daar een snuifgezonde mannelijke humor over het bekende kleine verschilletje meteen alle lachers op mijn hand dus met aan het einde bezwerende oproep in de zin van en daarom zeer en zeer vereerde en de geliefde dames dit smeek ik u weet wat u doet weet wat hij doet, ovatie. Eerlijk? Eerlijk, ja. En toen nog even de klap op de vuurpijl, hè. Als ze denken dat je klaar bent. Even over een uitstervend applaus heen, ja. Dan nog even gauw even zeggen. En over het onderwerp van vanavond, de dames. Dan nog graag dit. Natuurlijk. Er moeten meer creaties komen. Applaus. Ik zeg, feintjes, ik zou u alleen van de kant van de brute mannelijkheid nog even de vraag voor willen leggen. Hoeveel en voor wie? Ja. Hoe vind je het? Goed, hè? klas, hè? Ah, enorm, hoor. En je begrijpt. Ja, wat? Wat? <laughs> Dat was meteen gebeurd, zeg. Dat was meteen de totale capitulatie. Ik ging op de schouder, zeggen: Dat was meteen één grote neigende vrouwenzee die me in wild enthousiast... Ik ze me zo rond gingen dragen, zeg, Die moesten en zouden me... Ja, stijf even voor. Die moesten en zouden me allemaal even aanraken. Ja, ja, ja. Ik dacht dat ze me de kleren van het lijf zouden scheuren, zeg, Ja, ja, ja. Die zweer, hè, van meteen gezond, hè. gezond was het. <lacht> maar niet laten merken. Niet laten merken. Dat je het weet aan Paul, hè, als Paul straks komt, dan kunnen we lachen. Niks zeggen tegen Paul, hè... Eh. Morgen, chef. Morgen, Lien. Daar is hij daar is -ie. niks van te merken, niks tegen hem. Ah, morgen, Paul! Morgen, chef. Heb ik iets gemist, chef? <lacht> nou, ik dacht van niet, Paul. Maar u hebt zo'n pretkop, chef. Je meent het, Paul. Heeft u soms veel geld verdiend dat u zo'n pretkop hebt, chef? <lacht> nee, Paul. Mag ik het dan opgeven, chef? Nee, Paul. Zou het soms over gisteravond gaan, Paul? <lacht> Ik vermoed van niet, chef. Niet, waarom niet? Omdat u dus zo'n pretkot het chef. En gisteravond was het nogal een afgang voor u, vond u niet, chef? Pardon? In welke zin een afgang voor... Nogal pijnlijke misinterpretatie uberzijds, meen ik, chef. Omtrent wat deze vrouwen zo uitermate gemotiveerd beweegt, dus... <lacht> Daar gaan we opletten, niet van te merken. Hij heeft het niet begrepen. Paul is het eens, door Paul. Paul. even samen lachen, zo zo Paul, zo zo. Oh, en wat beweegt... <lacht> en wat beweegt deze vrouwen dan wel zo uitermate gemotiveerd, he? Nou, dat baas in eigen buik bijvoorbeeld, chef, mm -hmm. dat ligt er toch niet op, dacht ik hè? Nee. Het is toch wel een nationale schande dat nog elk jaar voor deze toestand duizenden vrouwen gedwongen zijn naar Engeland te moeten reizen. Wat ze dan dik 2000 gulden kost, Duizenden vrouwen, chef, zegt u dat niks? Nee Paul, kijk, dat is raar, maar grote getallen maken mij op mij geen indruk, Paul, nee. Net zo min als demonstratieve vergaderingen en andere massale samenscholingen, waar Daantje, demagogiekoning Man, kijk, ik heb meer belangstelling voor de individuele mens, Paul, voor de individuele intermenselijke relatie, van Piet tot Mien, eenvoudig gezegd. Ja, zo kun je alles op laag halen, chef. Ja, ja. Dan blijft er van het gelijk loon voor gelijk werk ook niet staan. Werk. Doe die werken, ah, met de pol, die werkt nooit, die piekert daar niet over, die loopt de hele dag gezellig door heur huisje te keutelen en die zou niet anders willen, pol. Die maalt eens dus een bakje, potjes stoven, voor water. Neuriënd het huisje keren! Noem het maar geen rijk leven zeg! Nou, daar denkt Tine anders over chef. Omdat jij dat het arme schaam met je linkse hersens hebt aangepraat Paul. Omdat jij haar maandenlang zit te doordrenken met de gedachte dat er voor de arme wijfjes geen schoner ideaal is dan de hele dag op een muf kantoortje de orders uit te zitten voeren van de een of andere maniacale slavendrijver, zoals de helle hier. Ah, wil je dat nog alsjeblieft nog eens herhalen? Nou zeg, zeg niet dat jij iets te klagen hebt, zeg. Jij verdient het zittend. Wat jij een leven hebt hier, zeg. Daar zou Doomie zo mee willen ruilen, heus. En die heeft al zo'n rijk leven. Ja, ik, eh, ik heb jou gisteravond gemist, Lien. Ja, het spijt me verschrikkelijk, joh. Maar ik kon niet. Nou ja, zo is het misschien nog beter, hè, Chef? Gezien uw afgang gisteravond... Nou zegt hij het waarachtig alweer! Hoi! Hoi! Nee, nee, nee! Dan zeg, nou, zegt hij het waarachtig alweer! Paul! Nee, nee wat is dat? Wat is dat? Dat is dat over mijn afgang van gisteravond. Afgang? Nou, zeg maar gerust ondergang. <lacht> Wat zullen we nou krijgen? Waar hebben jullie het over? Nou ja, chef, u dacht toch niet dat u een dermate kritisch en intellectueel gehoor met dit verward en goedkoop en conservatief gebrauw kunt winnen, chef. <tient> oh nee, Paul, oh nee. En hoe verklaar je dan dat het opeens muisstil werd, meneer Paul? Dat was verbazing. <tie> Dat was verbazing als daar opeens even achter de microfoon zo'n verkalkte oude Saksen beleger gramschapstaat er uitblaten. Dan valt er even de stilte der verbazing dat zoiets nog bestaat. Ja hoor, ja, nu te geloven te hellen. Over politieke blindheid gesproken ze. Straks gaat men hier nog verkopen dat ik niet begrepen ben. En mijn grapjes dan, meneer? heren? ...is dat soms niet om geschaterd? Ja, die meiden hebben zich het maar een gelachen... ...om deze oude platvloerse Hans Borst. Het was, eh, ...het was inderdaad nogal genant, chef. Ter helle, je hoort het, hè. Je zit erbij. Let op. Ik zal ze even iets over de ovatie aan het slot vragen. Let even op hoe de heren... ...van de politbureau ...dat feit verdraaien. Po! De ovatie! Po! Ja, dat was wel een beetje erg hard, chef, toegegeven. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Kennelijk een vuiltje... ...in de propagandamachine te hellen, hij geeft het toe. Het was hem een beetje te hard, hij zet het eerlijk. Ja, hard in de zin van hardhandig, chef. Maar ja, oh. u bleef ook maar doorslaan, hè. En wat kun je dan anders doen dan de man maar weg Oh, maar die niet hoor, Lien. Oh, maar ook echt niet. Die heb een huid als een olifant, die trompet er wel door, hoor. Paul, beste pol, met je vergiftende linkse hersens, Met je eindeloze val in het politieke niet, het nihilisme waarbij je het kind hier tracht mee te slepen, Paul. Zouden we het nog één keer proberen met redelijke discussie, Paul? Met redelijk argumenten en eerlijk hanteren feiten, Als u dat nog eens wilt proberen, graag chef. Graag Paul, ook mijnerzijds. Gaat uw gang chef. Dankjewel Paul. En dan ik nog even over dat zogenaamde wegapplaudiseren, applaudiseren, Paul. Met de vraag is, heb je misschien opgevallen, Paul, dat ik na de ovatie en na het plaatsen van het dodelijke vraagje: crisis akkoord, maar hoeveel en voor wie? Is het je toen misschien opgevallen dat Spreker in een hernieuwde explosie van spontane geestdrift op de schouders is genomen en de zaal rondgedraaid? Ja, uh, begrijp me goed, Chef. Dit is niet langer de docile vrouwtjesoort dat men met zich laat zollen, hè? Pardon? Ja, deze tanden zijn wel degelijk in staat, een vent die erom vraagt, om die dan maar met geweld uit de zaak te verwijderen, chef. Maar bij, bij, bij, wij hebben het geweld? Ja, toen heb ik wel even mijn hart vastgehouden, Polla. Ja, jij, jij, jij toch ook, knaap? Ja, ja, zeker. Dat was volgens mij wel even kantje boordje. Ja, ja, ho, ho, ho, bedoel je in welke zin? ja, ja, ja, ja, wat zou je wel gezien, oh, oh, Ja, wat wilt u, chef, als die eeuwenlang opgeklopte gevoelens van onderdrukking een keer vrijkomen, wat kan er dan niet gebeuren, niet? Bo -bo. Moord en doodslag, weet je wel. Groot, groot. Ja, en, en dan in deze explosieve sfeer, chef, waarin u die dames dan nog met uw platitudes tot het uiterste gaat tergen. Nou, dan heeft u wel het geluk gehad dat het gemiddelde intellectuele pijl bij deze strijdbare vrouwen zo hoog ligt. Want anders was u gelienst. ben jij. Ik, ik, ik, ik, ik, ik zag wat gebeuren? Ja, geliend, ik was bijna geleden. Ik begreep het ook niet. Ik denk, ze, ze, ze willen hem allemaal even aanraken, zeker. Een naar soort heldenverering eigenlijk, hè. Maar waar, waarom dan een van die tantes me midden in het gelaat moet slaan, is me een godsraadsel. Ja, het had een bloedbad kunnen worden, schep. Ja, met dat kleine felle vuistjes rang rangrecht tussen mijn ogen. En de mist is nog niet opgetrokken, of ik zie er één die me de hand wil kussen, hè. Dus ik zeg nog iets matigends van de, maar mevrouwtje wil het eerbetoon niet overdrijven. En hap, zeg, in mijn duim, alle tandjes raak. Ik kom maar gillen, zeg. Ik dacht nog, nou begrijp ik waarom de Beatles een beetje mal geworden zijn. Daar zijn sterke benen voor nodig, hoor. Wil je die weelden dragen kunnen, <lacht> word dan maar eens niet ijdel. Ja, jij wordt toch ijdel als je je kop eraf bijt, en jij. Vandaar, zeg, dat ik plotseling zo ruw op het binnenplaatsje werd gezet. Dat de tuig zo joelend wegholen naar binnen, ik denk, die schamen zich niet, hè? Die hebben hun instinctjes even te zeer de vrije hand gegeven, die schamen zich. Nee, die wilden nog even vergaderen, chef. Oh, dat zullen we niet Nee, het moest toen nog beginnen, chef. Oh. En als u het mij vraagt, is het toen allemaal nog even een razend vruchtbare meeting geworden. Dat dacht je ook niet, knaap? Nou, volgens mij redden ze het zeer zeker ook, Koen. Ik ben er net nog eventjes geweest. Maar uh, die redden het wel, hoor. Dacht je wel, ja? Goeie, goeie sfeer weer. Boven verwachting, boven verwachting, En niet om u te vleien, hoor, omen. Nee. Maar uh, dankzij tante Lien, zeg maar gerust. Hoe? Ho! Nee, weet. waar geweest? Redden wat, tante Lien? Doe wie, mevrouw? Redden wat? Gemeenteraadsvergadering vanmorgen, chef? En hebben die dames dus gisteravond besloten daar vanmorgen heen te gaan... ...en die kerels daar desnoods met geweld net zo lang vast te houden... ...tot ze hun eis van meer crestjes hebben ingewild, chef? Meer doe me! Om Oma aag, eerlijk boven iedere lopper heven, hoort dan te doen. Dat is eh, het. Kost me mijn zaak, zeg. Kost me mijn zaak. Wat hier leiding geven kan, zegt die. O, onmogelijk leiding geven, potjes token, Kost ja. me mijn zaak, zeg. Ik hoor het al zeggers. Ze zei in de revolutie, dat zal hij wel in de revolutie bouw zitten, doe wie zo. Oh, groot, hoor, die vrouw meteen al, hè, toen ze bij het gemeentehuis aankwamen, hè. Die, ja. ho die hoofdcommissaris, zeg, in volle vrij, die tegen die meiden iets zeggen van, hè. Dames, alsjeblieft verstandig, dames. Ja, denk maar om je duim. En tante Malien, en tante Lien, hè, die meteen tegen die meiden van, hè. Ja, dames, vooral even verstandig, dames. Ja, goed zo, zie je wel, steekt ons dus allemaal in de zak, die meid. Ja, en meteen trekt ze die supersmiddische apenpet over zijn square hersens, weet je wel. <lacht> ja, typisch doobie de je, Nee, nee, helemaal niet. Dat is niks voor die meid die potje potjes zo en groot. de grote kost mijn me zaak. Ja, ja, en toen zouden ze die deur van de raadzaal, die zouden ze dus dicht timmeren. En toen zei de burgemeester, die zegt tegen die bode, die zegt bode, ik gelast u deze dames te verwijderen. En toen verwijderde Tante Lien dus die bode. En uh, toen zei de burgemeester, mevrouw Biels, ik waarschuw u nog één keer en dan laat ik u door de sterke arm verwijderen. En toen draaide Tantaline dus een sterke arm op zijn rug, weet je wel. En gaf hem een soejang in zijn nek en een schop was zijn edelachtbare achterste. En ze zegt: En nou vergaderen of ik gebruik geweld. Nou, toen zijn ze dus gaan vergaderen. Mijn felicitaties, je Dankjewel, Paul. En dat stookt mijn potje, zeg. Te helle me. doe iets, zeg iets. Ja, moment. Ja, moment. Nee, wie helpt er dan ja. Je bent een heer, man. De laatste lijkt me te helpen. Ga je heen? lamme, lam, lamm, lamm, lamm, lamm, lamm, even helpen. kan nee, zeg, Maar ik moet even meedoen hoor. Even het raadhuis helpen bezetten. Hulderlien? Hulderlien? Zeg, wat is dit voor een bezeten wereld? Raagt iedereen nog de bezinning kwijt op mij na? Nou, ik ga even hoor. Doei! Doei, zeg, daar gaat er nog één. En ik help zelf in de jas, zeg. De dames, potjestovers. Dat, dat, dat, dat gaat me goud kosten, dat kost me zaak, eerlijk. Het is de maatschappelijke trend, chef, dat hou je niet tegen, zie. Jaaa, praat ze maar naar de mond op, op. Doem, zegt mijn eigen doemie, mijn eigen potjes toaster. Draait de burgemeester een poot, even uit, zeg. Chef, <lacht> chef, het gaat hier om meer crashjes, chef. Een volmaakt gerechtvaardigde eis, ja? Ja, Paul, zeker, maar ze werkt nooit, man. Ze werken geen van allen, behalve de ondergang van je zaak, dat wel. Plus een klap tussen je ogen met de kleine vuistjes. En als ze je al niet lynch zegt, zeg, omdat ze. Eh, omdat je ze een keer de waarheid zegt. omdat je. Eh, de, ah, de telefoon. telefoon! Wie neemt hem aan? Nou, vertel me dat er over sprongen. Met je maatschappelijke trend, hè? Nou, zie je het voor je eigen ogen gebeuren. Dat gaat me, zaak. Geen mens neemt de telefoon aan. Als je dit nou eens zelf deed met je luie dingels. hè? Huh? Och, ja, waarachtig, ja. Het kind doet weer even de oplossing aan de hand. Een biels, wat wil je, hè? Nooit, nooit voor een gat te vangen, ja. Neem maar een voorbeeld van, man. Ja, vaart zo, hè? Ja, ja. Verenigd weet dat de van even Biels voor een morgen. Of hoe zet ze dat? Bel daar ja. Oh ja! Ja, Srindeman, wacht Ja, de Rindeman? Ja, we hebben het in de man. De raadsvergadering, dat schijnt helaas mijn eigen stoofhoutje. De we hoe het Wat zegt u, de Ja, dat kost ons onze zaak. Pardon? U bent zo even van raadswegen gebeld, zegt u. Haha, ja, ja. Men heeft wat besloten, zegt u? Men heeft besloten de film en Co. Opdracht te geven voor de bouw van Cressy's en u. Grote, grote, ja, natuurlijk.